10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Terreurverdachte Salah Abdeslam, die gisteren werd gearresteerd... heeft het ziekenhuis in Brussel verlaten, net als zijn handlanger Amin Shoukri. Ooggetuigen zagen hoe twee zieke auto's... begeleid door politiewagens het ziekenhuisterrein afreden. De twee verdachten raakten lichtgewond gisteren bij hun arrestatie in Molenbeek. Volgens Belgische media wordt het duo naar de gevangenis in Brugge gebracht. Andere media melden dat ze naar het bureau... van de federale gerechtelijke politie worden gereden. Vandaag of morgen worden ze voorgeleid aan de onderzoek.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 Max Verstappen start morgen in de voorste gelederen van de Grand Prix in Australië. Op het circuit van Melbourne reed de 18-jarige Nederlandse Formule 1-coureur de vijfde trainingstijd. De pole position is voor de regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. En dan nog het weer, het is bewolkt, vanmiddag mogelijk wat zon. Het blijft droog en het wordt een graad of acht. Morgen is het bewolkt, op de meeste plaatsen ook droog en acht graden. Maandag is er wat regen met een graad of negen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehokha van de ANWB.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 Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland op de zaterdag de 19e maart alweer gaan richting de lente. En af en toe is dat ook voelbaar in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Uh, vandaag de techniek in handen van Casper Gurensen. De redactie van Yvonne Rozenaar en Gert van Kuik. En de eindredactie van, van ons. Zandvoort. Zandvoort Koffie krijgen we vandaag van We De Zijf presentatie Zijf is in handen denk ik. Ik ben Zandvoort. En naast mij zit uh, Rob Peters. Dus goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op een sprong naar de vakantie heb ik begrepen. Ja, dus we gaan vlak zijn... voor de vakantie. Uh, zin in Zandvoort, Ik heb gemotiveerd zin bij. Zin Tegenover ons zit ook iemand die uh, op vakantie geweest is, maar daar gaan we straks eens mee praten. Is, uh, het is het driemaandelijk gesprek met de burgemeester trekken wij twee keer tien minuten vooruit, want er is best wel wat te bepraten. Uh, Classic Concert komt ons vertellen over het Palm Zondagconcert. Concert. Peter Tromp. Ja, hartstikke mooi. Tweede uur gaan we het dan hebben over de voornemens en vooruitzichten <coughs> van de PvdA. Gert Tonen komt dan en voor hem hebben we ook een aantal prangende vragen opgeschreven. We krijgen een gesprek met Wendy van Telgen over het shiatsis, uh, shiatsu praktijk. En uh, Shatsis.nl is haar website. En uh, we eindigen deze ochtend met het tweede pop-up weekend. En als dat net zo'n succes wordt als het eerste weekend, dan gaat het helemaal goed. Kortom, genoeg te doen in de Goedemorgen Zandvoort. En te luisteren en uh, ook te komen kijken. Mag je hier ook? Ja, mag ook nog. In Hotel Hoogland, waar wij natuurlijk weer gezellig twee uur zitten. Uh, het lijkt dit weekend ook wel een pop-up weekend, want ik uh, ben net even rond je dorp geweest. Ja. Uh, en uh, op het circuit is al leven. In het dorp is al leven. En de start van de... Uh, Mountainbikers is om tien uur gebeurd, die zijn ook al weg. Uh, meneer Meijer, u was al op het circuit om uh, uh, de start te doen van de wandelaars. Goedemorgen luisteraars. En ik was inderdaad om 8 uur al op het circuit. Kijk, kijk. Want daar was het startschot om 8 uur. Ja, de pistool was afwezig, dus we hebben hem maar afgeteld. Maar er stonden <laughs> echt, denk ik, op dat moment al zeker... 500 tot 700 enthousiaste wandelaars. al een minuut of twintig te wachten. totdat ze aan de dertig van Zandvoort mochten beginnen. Dat is natuurlijk eigenlijk zuid Zuidkennemeland. Prachtig door de natuur heen. Maar het enthousiasme, dat spatte eraf. En dat loopt met de 18 kilometer. op naar 6.500 mensen die dan deelnemen vandaag. Nou ja, dat is goed druk, hè? Uh, er, zijn, uh, er zijn exacte getallen. Uh, en de... Nog exacter? Ja, ja, ja, ja. 6.774. Oh. 800 mountainbikers, morgen 14.000 ja. wandelrenners uh, renners, ja. en uh, tegen de duizend uh, fietsers. Ja. Dus ja. Totaal heeft u in dit weekend de zorg over 25.000 sporters. Hoe is dat? Nou, dat is een hartstikke goed gevoel, want dat zijn mensen die zichzelf goed in conditie houden. Dus ik zou bijna zeggen risicoloos. Dus ontspannen, vandaar dat ik ook uh, met wethouder Bluis die 12 kilometer uh, voor onze rekening neem. Dus we rennen enthousiast mee en uh, dan gaan we gewoon genieten... En als ik zo naar buiten kijk, dan wordt het lichtgrijs morgen, maar zonder regen. Nou, het wordt prachtig weer. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Ja. Hoe is die wedstrijd vorig jaar afgelopen? Welke wedstrijd? Tussen uh, Bluis en Meijer. We hebben beide gewonnen. <laughs> en dat heeft te maken met de insteek dat uh, Gert-Jan Bluis uh, doet mee voor de Olympische kwalificatie. En ik doe mee om te kijken, haal ik mijn eerste tijd nog? <laughs> okay, <laughs> en die hebben we is. beide gehaald. Oh, dus, uh, <laughs> nou, dat is mooi. Nou, je kan alleen maar winnen hè, als je meedoet. Precies. Je mee. Zo. Ja. Um, het driemaal gesprek, dat uh, begint meestal met de, de vrije opening die u zelf heeft. Zijn er onderdelen die u uh, wilt, kwijt wilt? Over zo'n antwoord? Nee, want uh, eigenlijk was mijn, zou mijn opening zijn, gaan over het weekend. Uh, ja. Wat er uh, deze week weer is. Of dit weekend moet ik natuurlijk zeggen. En dat gaat om de circuitrun, wat inmiddels is uitgedijd, uitgebreid, ik noem het maar op, door enthousiaste medewerking van onze inwoners, onze vrijwilligers en onze ondernemers, tot echt een heerlijk weekend. En dat is wat, uh, wat prachtig is. En dan gaan we op naar het tienjarig bestaan van dat weekend. En dat wordt volgens mij weer een, ja, ik zou bijna zeggen de slagroom op de taart. Dat kan niet anders. Als je kijkt hoe dit zich ontwikkeld heeft, dat geeft mij een ontzettend trots gevoel. Um, het is allemaal begonnen met uh, laten we eens een keer een, een organisatie uh, vinden die met ons uh, een rondje ski gaat lopen. Uh, dat was de Rotary. Ja. Die is eigenlijk uh, daar is mee begonnen. En uiteindelijk uh, uh, vond de champion van nou weet je wat, dan kunnen we kunnen ook een beetje gaan wandelen. Ja. Toen kwamen er 600 wandelaars en het is nu vertienvoudig. Uh, hij heeft dat impact op zo'n dorp? Uh, wat, wat ik nou het mooie vind van Zandvoort is dat wij daar, daar draaien wel onze hand niet voor om. Als je ziet hoe aantallen mm. bijna verdubbelen, wij regelen dat. De inwoners accepteren dat. Die doen enthousiast mee. Want dat zit in de genen van onze inwoners. Van onze vrijwilligers. Om dat mogelijk te maken. Dat is de reuring die we willen hebben. De energie die daaruit voorkomt. En natuurlijk ook de omzet die dat oplevert. Dat is constante balans. En zo zie je dat volgens mij de, de, de limiet echt nog niet bereikt is. Maar en u, en u, je... Mag ik nog even ja, naar het begin ja. van wat u zei? Het wordt bedacht door inwoners. Ja. De mensen van de Rotary, de Service Club, hebben dat bedacht. En die gaan dan contacten leggen, die gaan verbinden. En zo krijg je met een professionele partij erbij, maar ook de gezonde denkkracht van de leden van de Rotary, een prachtig evenement. Nou, de Rotary zet zich ook in, Met ja. Het parkeren, <gül> ze halen het hele weekend parkeergeld op. Het voor een goed doel. Voor een goed dat doel. Dat kiezen ze ook elk jaar weer. Ja. Want zij doen het niet voor zichzelf. Ze willen vooral... Uh, enerzijds Zandvoort op de kaart zetten en anderzijds met dit soort evenementen geld op een speelse manier uit de portemonnee van mensen halen voor goede doelen. Ja, dat is, dat is mooi. Dus, hè? De, de, bij de inschrijving wordt ook al geld apart gehouden voor het goede doel. Dat liep al over de 21.000 euro, aan, geloof ik. Uh, maar toch even terug naar die veiligheid. Uh, er was net al een klein parkeerprobleempje... omdat er heel veel mensen in Zandvoort moeten starten. En morgen zijn er natuurlijk 14.000, dus dat is veel meer. Uiteindelijk moet je ergens een, een, een, een limiet stellen. En misschien is dat wel de parkeerlimiet, of niet? Nee, dat denk ik niet. Omdat je bij deze run als geen ander evenement ziet... dat er vooral lopers per trein komen. Dus eh, we zullen inderdaad een parkeerprobleem voor de NS moeten gaan, gaan oplossen. <laughs> maar niet voor de auto's. Nee, nee. En mijn stellige overtuiging is dat dat niet zo is. Pede Zuid kan nog volop benut worden. Want dan zet je een pendeldienst in. Dat zijn we ook al gewend. Zo kun je heel creatief met de regio ah, denken... Maar het, het is een keer En als je nu al over 14.000 uh, uh, lopers praat. Want morgen gaan mm. de, uh, de omlopers gaan op pees uitstaan. Yep. En uh, veel mensen, want je gaat wel 12, 14 kilometer rennen. Maar je wil wel bij de start geparkeerd hebben. Dus nee, ook het dat, wordt ook wel dat, vol. Ook dat is niet zo. Dat, dat is toch bij lopers. Die kijken daar anders naar. Dus ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Dat er een zekere grens zit. Maar die grens wordt door de kandidaten bepaald. En mm. niet zozeer door onze infrastructuur. Voorlopig. Ja. Voorlopig. Dus ik zou zeggen op naar de 20. <laughs> nou, dat ga ik nog even voorleggen. Dat vind ik ja. wel heel leuk. Ja. Oh, mooi. Ja, en ik ben ervan kunnen. overtuigd dat we dat gewoon regelen. Dat, dat zit in onze genen. Daar hoef ik niks voor te doen ja, zelf. Je dat weet je is het tijdens het leuke. van tevoren dat, dat, hoeveel mensen er komen natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, je kunt het allemaal regelen. En als het circuit met een, uh, een A1 uh, 70.000 mensen trekt... Of met de historische Grand Prix. 55.000 mensen. Ja. ja, waar hebben we het over? Ja. En dat zijn autoliefhebbers. Hè? Die komen niet ja. zo vaak met de trein. Nee, die komen meer met de auto dan met de trein. Ja. Dat, en dat is prima. Iedereen heeft zo zijn eigen route. Nou, Het is, het is wel leuk om te zien. Ik ben vorig jaar bezig kijken bij de trein. En het is echt heel erg leuk hoeveel mensen daar toch met, die, met het openbaar vervoer gaan. Ja. Nou, er was dat sommige treinen gewoon doorreden bij Spaanwouden omdat die vol zat. Maar oké. Okay. <laughs> dat hoorde er ook bij. Goed. Ja. Koud terug van vakantie. En gelijk aan de bak. Ja, ja ik, ik, ik dacht ik ga één keer op vakantie, maar ik mocht twee keer op vakantie. Oh. Nou, dus even een korte knip. Ik wil even naar een artikel in, in de Heemstedt Krant. Daarin uh, stelt een inwoner van Zandvoort dat het allemaal wel leuk is, dat uh, spalier, maar dat de bestemmingskracht. Uh, het bestemmingsplan alleen toestaat bewonen door kinderen. En in, uh, verlengde, of in, in dat stuk staat zelfs dat iedere Zandvoort er nu uh, bij handhaving zijn. Uh, zijn klacht kan neerleggen en dat het ook gehandhaafd gaat worden. Ik heb begrepen dat dat niet helemaal juist is. Klopt dat? Um, ja, u stelt een aantal vragen. Dus dan moet ik altijd opletten op waar de laatste vraag op Ik slaan. heb een streepje bij staan. <laughs> ja. Nee, het is um, het, het bestemmingsplan zoals dat geldt voor het spalier, dat is het voormalig kinderthuis kent een wat ruimere beschrijving. En waar het college naar gekeken heeft, juist omdat het een heel uh, gevoelig onderwerp is voor de samenleving, uh, het zou... Als je, als je het qua intentie en uh, ruime interpretatie hebt, zou het gewoon in kunnen. Maar wij hebben gezegd, nee, we gaan naar de smalle interpretatie kijken. En dat betekent dat we een ontheffing gaan verlenen. En ook dat kan volgens de regels die we hebben. En daarmee geef je juist ook aan dat als mensen het er niet mee eens zijn, dat ze daartegen dan bezwaar en beroep kunnen instellen. En handhaven, als, als er een gebruik is. In het algemeen geldt dat gewoon in heel Nederland en ook in Zandvoort als Belanghebbenden, want je moet wel belanghebbenden zijn, dat is niet zomaar iemand. Dus niet iedere zand kan? Niet iedereen zand nee. kan dat doen, maar je moet een direct belang hebben. Als je vindt dat er een onjuist gebruik is van een onroerende zaak of anderszins, dan kun je daar een handhavingsverzoek over indienen. En daar gelden hele algemeen aanvaarde spelregels voor. En wat, wat doet nu het college? Die zegt van, hé, we gaan die discussie zelfs niet op dat niveau aan. Wij gaan hem gewoon door het vergunningentraject halen. Dat betekent dat er wordt gewogen, wordt die uh, vergunning verleend ja of nee? Wordt die verleend, dan wordt die ook gepubliceerd en heeft iedereen het recht om daar bezwaar en beroep tegen in te stellen. Als men dat zou doen? Als men dat wil. Is dat een lange procedure dan? Want in mei wilden uh, wil uh, de, de eerste statushouders daar plaatsvinden toch? Degene die bezwaar aantekent moet dat binnen zes weken doen. Nou, zes weken is een overzichtelijke periode. En men weet ook, ook dat geldt voor alle zaken, dat het niet schorsende werking heeft. Schorsende okay. werking betekent dat het college of het orgaan wat die vergunning heeft daar geen gebruik van kan maken totdat de rechtbank definitief uitspraak doet. En in dit geval is dat niet zo. Dat is in heel veel situaties zo. Dat is normaal. En dus kunnen belanghebbenden die vinden dat het geschorst moet worden onmiddellijk naar de rechtbank. Dus je hebt binnen twee weken duidelijkheid. Ja. Of je verder mag of niet. Mm -hmm. Dus ook dat biedt voldoende zekerheden. Dit stelsel in Nederland heeft heel veel mooie evenwichtspunten. Het nou, is een redelijk overzichtbare termijn in ieder ja. geval. Ja. Ja. Ja. Dus, dus, dus <coughs> als, als mensen vinden uh, dat men uh, echt tegen is en dat ook wil laten toetsen... dan zou ik zeggen, onmiddellijk bezwaar indienen en gelijk naar de rechtbank. Want dan, dan leg je hem daar ook neer. En dat is prima. Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, afgelopen woensdag, daar heb ik twee dingen over... Uh, ik zal met de met simpele beginnen. Was er een hoorzitting uh, over agressie tegen wethouders en, uh, en burgemeesters? Uh, Bern Snijden, voorzitter van het genootschap, is daarvoor naar uh, Den Haag geweest. Uh, hebben wij daar last van in de gemeentes antwoord? Want die hoorzitting is natuurlijk niet van niks. Ja, um, in het algemeen herken ik een verharding van de samenleving... die zich in het bijzonder richt naar het openbaar bestuur. Dat geldt niet alleen voor burgemeesters en wethouders... maar ook voor raadsleden en mensen die lid zijn van onze organisatie. Want ook daar zie ik een verharding op een onredelijk vlak. Naar de organisatie toe? Ja, naar onze medewerkers. En is dat nou voor Zandvoort afwijkend van Nederland... Daar zit even mijn aarzeling. Dat, dat is een gevoel wat ik daarbij nu uh, met u deel. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat het ongeveer vergelijkbaar is. En, en daar zit ook een, een, een, een subjectieve component in. Um, ik, ik ben wel van de filosofie als mens van ja, um, chantage of belediging of zo, je, je laat je niet beledigen of bedreigen. No. Maar ik heb inmiddels wel gemerkt, omdat ik ook portefeuillehouder ben, uh, agressief vrij werken voor de regio eenheid Noord-Holland. Uh, dat we eigenlijk weer terug moeten naar normaal. We zijn doorgeslagen. Dat en ik vind wel. het niet normaal dat wij worden uitgescholden... dat wij worden bedreigd en beledigd... omdat wij ons <coughs> werk op een nette manier doen. Als wij dat toevallig ongelukkig doen... dan snap ik echt wel dat dat emotionele reacties oplevert. Maar als wij dat netjes doen... vind ik het niet normaal dat je dan dit over je heen krijgt. Het grote probleem is natuurlijk dat mensen iets persoonlijk maken. Ze koppelen ja. een actie van de gemeente... of ja. een ambtenaar aan een persoon... en niet ja. aan, aan, aan het besluit. Dat en, en klopt. Dat, dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, nou, op zich is dat ook wel begrijpelijk... omdat het uh, mensen natuurlijk raakt... onze besluitvorming. Wij wegen uh, ja. hele brede belangen. En dat pakt individueel knap vervelend uit. Maar de, de, wij hebben het grotere belang... gewoon te behartigen. Dus, dus dat snap ik echt. Maar dat betekent niet dat je hem ook in die zin buiten fatsoensnormen persoonlijk moet maken. Dat is de crux. Ik, ik vind echt dat je tegen het openbaar bestuur best wel eens emotioneel mag reageren. Daar moeten wij begrip voor hebben. Dan is het aan ons om die emotie te reguleren. Maar waar ik het over heb, zijn fatsoensnormen. Ja. Als je het dan toch over uh, fatsoensnormen hebt... en dan dat andere onderwerp van uh, woensdag... kom ik dan na het muziekje wel even over terug. Um, in de laatste paar raadsvergaderingen... heeft u diverse mensen terecht moeten wijzen zelfs tot een schorsing aan toe van een, een opz lid die heeft u op het matje gehaald achter... omdat uh, hij maar doorbleef gaan. Uh, ik kan zo nog drie namen opnoemen... die u uh, in de vergadering heeft aangesproken van... Uh, jongens, dit gaat zo niet. Iemand die zonder een microfoon zijn buurman uitscheld bijvoorbeeld. Um, is dat ook verharding? Uh, een aantal, Ik denk anderhalf jaar, twee jaar geleden... heeft een aantal zantwoorders een brief geschreven... naar uh, de raad en het college van jongens... gaan nou eens de met elkaar om... En nu zie ik in de afgelopen drie raadsvergaderingen dat u in moet grijpen op gedrag. Ja. ja. Is dat... ik, ik, ik ben even aan het zoeken, als, als ik uh, mag antwoorden, naar de, uh, het juiste woord daarbij. Dat heeft een beetje met verharding te maken. Mm -hmm. Het heeft in, uh, in mijn beleving ook een beetje te maken met, dat en dat zie je ook breed terug in Nederland, een, een verpolitisering van de raad. Uh, kijk, uh, wij zitten hier voor het algemeen belang van Zandvoort. Uh, ik maak hem even heel simpel. Maar dat algemeen belang is natuurlijk wel een heel, heel breed begrip. Dus mensen zoeken daar hun route in. En uh, je kunt dan ook een aantal onderwerpen duiden, vind ik... die echt buiten de politiek kunnen blijven. Waar je heel neutraal naar kijkt en probeert te toetsen. Een aantal onderwerpen, dat, dat hoort ook bij ons stelsel. Ja, dat mag je echt politiek maken. Dat is gewoon echt heel verstandig ook. Daarvoor zit je daar ook met die achtergrond. Maar die persoonlijke context erin... Ook met die waardediscussie daarachter, die maakt hem onplezierig. En dan, ja, dan, dan grijp je in. En dan is de balans voor de voorzitter altijd zo: van ja, je wilt ook niet te betuttelend zijn. Uh, mensen moeten ook wat kunnen hebben. Maar op het moment dat het onveilig wordt, onfatsoenlijk, ja, dan ga je over een grens. Maar... En, en, en, en, en, en ja, daar zit een onrust in die, vind ik, het debat kapot maakt. En dat, dat is mijn zorg. Dat is juist dat het debat kapot maakt, want als je de, na die terechtwijzing ziet wat er gebeurt in die zaal dan, uh, dan weet je dat het een, st een stukje stuk maakt van het debat ja. toch vind ik het vreemd dat dat steeds weer doorgaat is het niet eens een keer zaak om iedereen bij elkaar te roepen vingels, Wanneer gaan we nou normaal, normaal met elkaar om of, of zijn het uh, in dat moment emoties die even eruit komen uh, ik, ik zie een golfbeweging uh -huh. in, uh, in, de, in de huidige raad uh, dan, dan, dan ja. heeft dat de neiging om te escaleren dan hebben we het er ook over. En dan zie je weer een normalisatietendens en dan komt hij weer komt op. Weer terug. Ja, en, en dat is ook um, in de, uh, de daar waar het er echt om gaat, om spannende onderwerpen. Ja, daar weet je ook dat, dat dat iets steviger is. En dat is, dat is niet uniek verzand, voor voor dat geldt voor heel Nederland. Uh, maar een, een kustdorp. Dan zitten ook mensen met net wat heftigere emoties. mijn ervaring. Want dat ik heb nooit ook. aan de kust gewerkt. Dat is allemaal dubbele belangen. En, uh, iedereen heeft eigen <laughs> belangen. Maar dat, maar dat maakt hem ingewikkeld. Het zou echt heel prettig zijn. Als we daar constant bewust van zijn. Maar uh, ook raadsleden zijn mensen. En daar moeten we het over hebben. En het laatste... Uh... Uh, de, de knip in mijn vakantie, die vergadering, ja, daar, daar heb ik ook bij mezelf van uh, gedacht. Van, ik ga met een evaluatie komen, ik heb een aantal dingen gezien. Dat heeft ook met het, uh, het voorbereiden van die vergadering te maken. En daar gaan we het ook in het presidium uh, over hebben okay. uh, op basis van die evaluatie. Want dat is denk ik goed, ja. maar ook te kijken van waar staan we nu en wat willen we. Mag u als voorzitter, als burgemeester, op een gegeven moment tegen een raad zit zeggen en nu ga jij eruit? Ik mag niet zeggen, jij gaat eruit. Nee, maar dat is ook goed dat ik dat niet mag zeggen. Maar de voorzitter mag wel, als hij vindt dat iemand... Uh, want de voorzitter wordt geacht de orde te bewaken op basis van het reglement dat door de raad is vastgesteld. Dan kan de voorzitter het verkeerd interpreteren, dat toets ik dan meestal wel. Maar als ik vind dat een raadslid zich niet houdt aan de orde, dan kondig ik ook aan... Dit is de laatste keer, de volgende keer ontneem ik je het woord op dit punt. Okay. Mag u oh, op ja. het hele agendapunt niets meer zeggen? mag niet wegsturen in nee. de vergadering nee. dat u nee. niet meer mag vind ik ook niet nodig. We ronden, nee, okay, dat... we ronden deze even af en dan gaan ja, we een muziekje goed. draaien. Maar nog wel even opgemerkt dat u wel geschorst heeft... en desbetreffend raad zit meenam naar achteren uh, om toch even te velvingen... of zo gaan we niet Ja, van. maar dan heb ik zin in koffie, dat weet u toch wel. We gaan een plaatje draaien. -M -M. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Hartelijk Brandon, a fool. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see? I'm in misery. You made a star. Without you ZFM ZFM Met nu, Goedemorgen Zandvoort ik had, uh, We zijn weer terug naar de muziek uh, Ik had nog een onderwerp over uh, afgelopen woensdag Stond in het Haamse een stuk over uh, van de rekenkamer van Zandvoort En dat gaat over informatievoorziening uh, uh, vanaf het college naar de raad Maar toch ook een stukje andersom Dat de raadsleden best wel eens mogen vragen College, wij willen daarover geïnformeerd worden nu uh, verbaast mij dit niks. Nee, nou, dat laatste al, uh, doen ze wel. Ik mag, alleen de rekenkamer. mag er mij van maken nog. Sorry. Want dit uh, komt nu naar boven, maar het is eigenlijk al, uh, denk ik, drie raadsperiodes hoor ik daarover. Ik kan me nog een brief herinneren van uh, raadslid CDA uh, Gijs de Rode, ongeveer uh, zes jaar geleden, vier jaar geleden, met dezelfde inhoud. En nu komt de rekenkamer ermee. Is daar in die uh, vijf, zes jaar niks gebeurd? Man? Aan informatievoorziening? Uh, ja, dat denk ik wel. Alleen je ziet dat na een verkiezing een raad ververst. Zodat het collectief geheugen, daar moet je echt aan werken. Er uh, zit, zit er wel een hoop in nog hoor. Um, maar ook een aantal mensen, ik denk minstens de helft is uh, mm -hmm. vernieuwd. En dat, dat doet echt wat met een raad en ook het, uh, het voorbereiden van zaken. Mensen hebben hun eigen uh, wijze van voorbereiden. Zo simpel is het. En uh, wat, wat eigenlijk in mijn essentie, of in mijn beeld, zegt de rekenkamer twee dingen. Maar dan maak ik hem even heel to the point en heel mm -hmm. plat om hem uh, te begrijpen. Enerzijds zegt de rekenkamer, college, wees je goed bewust van de positie van de raad aan de voorkant van processen. En daag ze uit om daar, op het, zeker op het communicatie informatie -vlak aan de voorkant afspraken aan te maken. En anderzijds zegt de rekenkamer, raad... Je kunt niet alleen volstaan met te zeggen ik had die informatie willen hebben. Ook jij mag je verantwoordelijk voelen aan het begin, tijdens mm. en na het proces van hoe had ik het willen hebben. Mm. En het simpelweg stellen is dan onvoldoende. Je moet actief meedenken ja. en ook duiden wat je dan wilt. Eigenlijk, Want dat helpt ja. namelijk een ieder. En dat is de proactiviteit die we langzaam erin aan het brengen zijn. Ja. De, de, de beroemde opmerking van uh, wat heb je er zelf aan gedaan om... Iets ja. Te weten te komen. ja, het is halen en brengen. Ja. Zo simpel is het. Maar dat is wel ingewikkeld, want uh, ook raadsleden doen dit erbij. Het is geen betaalde klus, ik herhaal het nog maar eens even. Je krijgt een onkostenvergoeding, je stopt de tijd en energie in en je doet het ernaast. Zij behoren dat de grote groep vrijwilligers verantwoord, wilt u daarmee zeggen? Uh, ja. Ze mooi ja. omschrijven, ja. willen raadsleden. Ja, maar wel in een, ja. In, in een bijzondere positie die ook zware verantwoordelijkheden kent. Het is een zwaardere vrijwilligersfunctie als dat uh, iemand anders... Uh, maar die zijn ook zwaar. Maar ja, dat wilde ik net zeggen. Dat <laughs> vooral als ik u vanmiddag bloemen uit delen in de Haddenstraat. Wat ontzettend leuk is natuurlijk. Um, ja, maar is waarom manier. ik daarop kom... Uh, is dat het uh, rapport dat komt. Ja. En nu uh, wil ik het even heel kort op dat uh, uh, statushoudersproject hebben. Uh -huh. Dat uh, loopt uit tot een motie van wantrouwen. Ja. Er uh, wordt in uh, drie raadsvergaderingen gevraagd van waarom heeft u mij dat niet verteld. En dat zijn expliciete vragen aan, uh, aan de wethouder die daar verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld over waarom weten wij niet dat de processenweg niet bekeken is. Of de waterzuivering. En nu over de, uh, de samenstelling van uh, de, de lijst die gaat komen in het spalier. Had zij dat niet eerder moeten, uh, naar buiten moeten gooien dan? In het kader van dat rapport. Maar jongens geef die informatie nou. Daar nou, kun je twee opmerkingen over maken in het kader van het rekenkamerrapport. Je kunt tegen de raad zeggen... joh, had aan de voorkant geduid wat je allemaal wil weten. En je kan tegen het college zeggen... hebben wij ons voldoende als college afgevraagd... is dit de relevante informatie op dat moment? En, en daarbij zeg ik tegen iedereen... dit is een nieuw traject. We, we zijn echt aan het pionieren in Nederland wat we hier in Zandvoort doen. En dat gaat met vallen en opstaan. Als hier een blauwdruk voor had gelegen... Dan was het veel makkelijker geweest. Maar dit is echt. We zijn een van de eerste in Nederland. Die dit op deze wijze gaan realiseren. Dat maakt het ingewikkeld. Met de omvang als uh, gemeente Zandvoort. Die wij hebben. En de ambitie daarbij. Dus je maakt gewoon af en toe. Vergis je jezelf of je maakt een fout. Of wat dan ook. En dan gaat het er ook om. Uh, geven we elkaar daarin de ruimte. Om dat te doen. Kropt het college zich niet eens achter zijn oren. van: Waar zijn we in godsnaam mee begonnen na die motie. Want het heeft me nogal een partij ophef uh, teweeg gebracht, dit, uh, deze voorzet. Uh, het college krapt zich zeker af en toe achter de oren. Dat hoort ook bij het gezond nadenken, zeg ik altijd maar. En natuurlijk, in zo'n heel afwegingenbeleid... ...weeg je ook elke, elke stap die je daar zet... ...en wat daar de reacties op zijn, steeds mee. Ja. Dat dat het blijft het is gewoon, een het college is ook een mens. Het blijft een gevoelig onderwerp, dat is volstrekt helder. Het ligt ook gevoelig in de samenleving. Je praat over mensen in nood. Je praat hier over balansen die worden verstoord, wel of niet. Er zit een stuk zorg achter van mensen, van wat gebeurt er. Het is onbekend... Onbekend maakt vaak onbemind. Dus het is, het is mm. ja, soms op eieren lopen. De lijst, uh, zoals die er nu ligt. en dus die uh, gepubliceerd is. en waar de, de motie van vertrouwen over ingediend is. Hè, geen informatie geven. Wat ik daaruit begrepen heb. maar dan da vraag ik het ook. is die nu vastgesteld. of is die nog steeds wisselend? Kan, kan daar nog verandering in komen? Uh, het college heeft. Uh, ik dacht afgelopen vrijdag. daar een memo aan de raad over gestuurd. En uh, daarin staat ook dat wij eindelijk op bestuurlijk niveau... met het COA hebben gesproken. Kijk, De, de, de gemeentelijke processen lopen... net wat anders als, als je in een bedrijfsleven ziet. Dat is helemaal niet erg, maar dat is een gegeven. En soms ook heel goed. Eerst wordt er ambtelijk afgestemd. En vervolgens... als je echt vindt dat het voor Zandvoort... nog niet goed is, schakel je... bestuurlijk op. Hmm. En dat bestuurlijk gesprek heeft plaatsgevonden. En daarin is uh, tussen... Zandvoort en het COA afgesproken... dat we gaan zoeken naar een, een echt een, een homogene, meer gebalanceerde groep voor deze locatie. En ik heb de verwachting daarvan dat die lijst nog gaat wijzigen. Dus in beginsel, dat is het uitgangspunt in Nederland... is het zo dat het COA de lijst bepaalt. Die wegen met echt hele, hele diverse belangen. Dat kan ook niet anders, dat is ook goed. Maar omdat we hier praten over een nieuw traject met een nieuwe dynamiek... Waar veel andere zaken ook spelen, heeft het COA gezegd dat ze in beginsel ruimte willen bieden om daar nog te kijken van hoe laten we deze groep in deze omgeving in Zandvoort het meest plezierig landen. Want we praten over mensen. Maar mm -hmm. nou, dat is maar, we dit... wel heel goed, denk ik, dat ja. overleg. Ja. Maar dat is dus, zit... inderdaad ook de ruimte aan Zandvoort geven. Er zit dus een, een, een, een kleine ruimte in om te bewegen. Ja. Want het, het is niet zo dat de, de, de COA zegt, nou, u vraagt en wij draaien. Maar ja, je ziet dat dat zo'n ophef teweeg brengt. En als je gewoon zegt van hier is een lijst en die is nog uh, veranderen, dus dan is de hele kou eruit. Nou, ook dat is, omdat het allemaal nieuw is, mm. dit traject, ja. uh, gezondheid. Ook dat is, uh, luisteraars thuis, er wordt hier uh, geniest naast mij. Uh, ook, ook dat is, kijk, uh, die lijst is er al, omdat we al jaren plaatsen. En dat doet het COA met de woningbouwverenigingen en een van onze mensen ja. kijkt erin mee. Maar nu omdat we een speciaal traject doen, het gemeentelijk versnellingsarrangement, om de druk op de centra te verlichten, gaat dat net even wat anders. En dus zijn we aan het zoeken van hoe werkt dat. Het is natuurlijk van belang dat je een grote draagvlak kunt creëren. Bij de allereerste opzet ja. op deze manier. Dat is ja. wel belangrijk. Ja. En, dat, en dat vergt ook tijd, dat vergt ook vertrouwen, dat vergt ook dat je elkaar wat ruimte gunt om daarin te bewegen. Want u weet, u heeft allebei ook de levenservaring om te weten dat als je niet uh, de ruimte krijgt om, om dingen te verkennen, dan mis je soms de mooiste oplossingen. Nou, en dat is in dat proces zitten we nu middenin en dat kent enige ethiek. Op draagvlak gesproken. Uh, um... Hoe is het nu met het draagblok in de buurt? Is dat nog steeds hak in het zand? Of is er inmiddels al een beetje gesproken van, uh, nou... Ook, ook daar uh, zijn we aan het kijken. Want we zijn eerst nu aan het kijken van welke groep gaat er komen en op welke termijn. Uh, onze, de ambitie was eerst om het in maart te doen. Nou, dat wordt echt wel april begin. mei. Bij. Dat is ook niet erg. Dus die stappen gaan we zetten. En uh, het, ik denk dat het college zich heel bewust is van het feit dat de direct omwonenden gewoon zorgen hebben. En uh, dat is ook logisch. Het raakt hen het meeste. Uh, dus ook dat zullen we moeten gaan ervaren zodra, zolang het, of zodra het draait en het loopt. En dat zul je ook in het communicatieplan zult u dat zien. Dat we daar heel nauwgezet met die omwonenden gaan oplopen en informatie gaan delen. Nou, dat is wel belangrijk. Zeker voor Absoluut. de omwonenden. Uh, Absoluut. Maar je kunt ook niet van hen verlangen dat zij staan te applaudisseren of voor zijn. Nee dat... Nee, dat, dat is waar. Ja. nee, dat is waar. Dat is heel reëel gezegd. Ja. Maar ja, ook, ook tijdens zo'n raadsvergadering dus zie je ook de reacties van de bewoners. Dus het speelt nog wel. Ja. Meneer Meijer, ontzettend bedankt voor uw uh, dat, was ja, dat, was dat was hem alweer. Ja, dat ja. was hem alweer. Ik had Weer. nog één, één kleine, kleine nabrander. Brander. Uh, Zandvoort is heel veel nieuws geweest de afgelopen twee, drie weken. Allemaal vanwege het doodschieten van de herten. Dat is ja. een naamonderwerp. <laughs> ja. Maar hoe, hoe staat dat daar nu mee in uw gevoel? In um, ik, ik heb uh, denk ik één of twee maanden geleden al gezegd dat ik het een wijs besluit uh, uh, vond wat de provincie en de gemeente Amsterdam nu hebben gedaan. En ik, ik, ik ben het ten fundamentele eens met mensen die zeggen dat het doodschieten van dieren niet uh, prettig, plezierig en dat soort dingen is. Helemaal mee eens, dat doet niemand voor zijn lol. Alleen hier zijn we na zo'n lang traject, denk ik wel, breed tot de conclusie gekomen dat het niet anders kan. En daar moet je door een pijnlijke fase heen. En wat ik hoor is dat dat ook in Amsterdam echt goed op het netvlies staat. Ook bij Waternet. En dat dat heel verantwoord en heel gedoseerd gebeurt. Maar het blijft een pijnlijke zaak. Punt uit. Is geen goede reclame? Hè? Dat, uh, nou, ik weet het niet of het, of het geen goede reclame is. Um, want feitelijk kunnen wij als Zandvoort, wij hebben daar geen rol in. Het is niet onze verantwoordelijkheid. Nee. We nee. hebben nu een aantal effecten gezien in de samenleving waarin mensen zich onveilig voelen. En er echt sprake ook is van verkeersonveiligheid. Dus daar hebben we wel een belang. Uh, maar het doorgaan op deze wijze kun je ook echt afvragen. als er elk jaar 25 tot 30 damheid erbij komen. of dat de oplossing is. Dan ja, ja, denk is ik, dan vergroot idee. je ja, het probleem. Het, ja, het, het jammer, erop is. is dat je leest. in Zondvoort worden hele doodschoten. Terwijl, ja, dat terwijl, dus is dat lezen, terwijl ja. het besluit is: is het Amsterdam, landen. Ja, maar ja, is, uh, dat, is dat, is laatste, dat is ook de laatste maand veranderd. Ja. Dan zie je veel ja, meer kennen mijn land. Maar dat, dan dat dan is ook wel eerlijk. Want we hebben als ja. Zondvoort zelf. kunnen we er niks aan doen. Klopt. Goed, ik wens u morgen een goede loop. Dan ja, dank u wel. Ik, ik zal gaan zwaaien. <laughs> nou, mooi. Ik hoop dat ik het zie en niet te vermoeid ben. Nee, uh, maar uh, prettig weekend voor ja. iedereen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.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 This house just ain't no home oh, Anytime she goes away And I knew, I knew, I knew No sunshine when she's gone Home in darkness every day Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Anytime she goes away In a time she goes away. In a time she goes away. Zin in Zandvoort, zandvoort. is zin in ZFM. Z N. nu <laughs> voor Zandvoort. Daar ben ik vast. We zijn weer terug naar het. Zin in Zandvoort. We gaan het over zang hebben. Ja, zang. Heel, heel veel zang en heel veel uh, muziek. Dat is altijd heel fijn. Dus mooi moment voor de zaterdag. Tegenover ons zit Saskia van der Wal. En uh, naast Saskia zit Peter Tromp. Wel bekend van de classic concert. Maar we laten eens over de Matthäus Passion hebben. Ja, mooi. Ja. Dat is aanstaande uh, vrijdag? Ja, ik hoorde net van meneer Tromp naast mij dat er een uh, spraakverwarring is over de, over de datum. Maar uh, er staat er namelijk op de kaartjes 25 april. Maar dan is Pasen echt heel erg geweest. Ja. Ja. En uh, de Mantheespassie wordt toch over het algemeen voor Pasen opgevoerd. Zo, dus en, voor de duidelijkheid: het is aanstaande vrijdag aanstaande is 25, vrijdag, 25, 25 maart. maart. Om 7 uur, ja. Om 7 uur. Juist. in de uh, Sint-Agatha-kerk. Um, ja, uh, een geweldige kans lijkt mij voor een gemeente als Zandvoort. Want het is niet zomaar een uitvoering. Het is namelijk een, een historisch verantwoorde uitvoering met een orkest met authentieke instrumenten uit de tijd van Bach. Of kopieën daarvan, want je kunt niet elk museum leegplukken om... Uh, <laughs> En met, ja, met ook een bijzondere opzet qua uitvoerenden... omdat het koor wat meedoet is ook niet zomaar een koor... maar het is eigenlijk zeg maar, didactisch samengesteld. Er is namelijk in het noorden van Nederland, in Friesland... is er een academie opgericht een aantal jaren geleden. De zogenaamde Nederlandse Bach Academie. Dat klinkt heel pretentieus. Maar het heeft eigenlijk als inzet... Dat eh, koren hebben we genoeg. Eh, professionele zangers hebben we ook best veel in Nederland. Maar de combinatie van zeg maar, goede zangers, professionele zangers. met mensen die het graag willen leren. dus goede. Eh, goed opgeleide, goed opgeleide uh, studenten ja. van conservatoria. en hele goede amateurzangers. en die staan in dit koor naast elkaar. Dus je hebt eigenlijk een. Een soort combinatie van, dat noemen we meestergezel, volgens een oud principe. Um, die Dus eigenlijk hele goede zangers, ervaren zangers die naast zangers staan... die nog niet zoveel ervaring hebben en, en die meenemen. En eigenlijk is dat een principe wat natuurlijk in Bach's tijd uh, dagelijk, dagelijkse kost was. Dan krijg je dus een koor wat veel eigenlijk veel sterker is, veel dus kwalitatief, veel beter. Ja, je krijgt een, een koor waar iedereen op het puntje van zijn stoel zit... want iedereen wil er wat van leren. En degene die leert, wil graag of uh, lesgeeft, laat ik het zo zeggen... die wil uh, zijn, zijn ervaring kwijt. Het geeft een hele andere uh, dimensie, zeg maar. Dus uh, de zangers, het koor, is in, in, in, in opleidingen meestergezel... en uh, jongens, wij gaan dat leren... Dat, blijkt inderdaad het versterken, hoor. En uh, de instrumenten? Bij de instrumenten. Die, die zijn wel zelfstandig? Die zijn dit, in dit geval zijn dit, uh, is het een zelfstandig ensemble dat Eiken Linde heet. Een grappige naam. Het, het is een bekend café in de plantagebuurt in Amsterdam. Eik en Linde, nooit van gehoord. Nee. Nou, u moet ja, dan een keer naar Nou, heeft heel veel cafés. Want zou deze deze kenning toevallig. Maar dat is, uh, ja. Maar, ja, ja. ja, want zand is dan, dan wel iets heel speciaals. Ook zeker worden. dat hebben we niet vaak. Precies, Zo. precies. En dat is, Nou, nog even over de ontstaan van Eik en Linde. Zij, het is gewoon een groep muzici die regelmatig in dat café kwam. En zei, wij willen een barokorkest, dus met authentieke instrumenten oprichten. En... Uh, we doen het café eer aan, dus het heet Eiken Linde. Nou, dat is natuurlijk ontzettend een mooie naam. Dat is ook een mooie naam. Het een mooie naam, he. een mooie het, naam. Ja, het is. Het, de meeste instrumenten zijn van hout. Dus. Uh, dit orkest is dus niet in, in de zin van meestergezel samengesteld. Het zijn professionele muzici die, uh, nou ja, nogmaals, spelen op uh, authentieke instrumenten. Dus ook in een andere toonsoort. Want je eigenlijk gaat eigenlijk, zijn die oude instrumenten die zijn bespannen met darmen snaren. De blaasinstrumenten zijn, hebben een totaal andere bouw dan de modernere versies een daarvan. Er komt totaal uit. ander geluid uit. Ook veel meer in verhouding met de menselijke stem. Want dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Ja. He, dus het is met een is nooit zo dat de menselijke stem overstemd wordt. Ook niet bij de solisten. Dus het wordt een, een hele aparte voorstelling. Ja. Um, kun je wat over de voorstelling uh, uh, vertellen? Of is het echt van nul tot einde Matthäus Passion? Het is, want dat uh, vergt natuurlijk al wat tijd. Het is, het is een lang stuk. Ja. ja, het is 2,5 uur muziek. Um, maar het bijzondere, denk ik, is dat uh, in deze uitvoering wordt het publiek. In het programmaboekje zal dat ook te zien zijn. Je wordt echt. Ook, daar wordt ook een les aan gegeven. Dat klinkt nou een beetje schools. Maar eigenlijk worden alle uh, thema's. Die in het, in het hele verhaal. Uh, het Leidensverhaal van Christus. Uh, langskomen. Die worden ook nog eens in het Nederlands. In de zijlijn van het programmaboekje. Uh, uitgelegd. Nee. Wat, nou, maar dat is niet zo'n slecht denk ik. Dat dat is, wie kan, die kan, het hele wie kan ja. het hele Duitse, de hele Duitse tekst. Veilloos volgen. Nee. Dat nee. Is toch, en ook vooral. Niet alleen de tekst zelf. Maar ook de gevoelsexpressie, er zijn natuurlijk zoveel verschillende, het is het, het relaas van de evangelist Johannes, of Matthäus, pardon maar het is natuurlijk ook de, de koren zelf, dus de de, de, de, de, de psalmteksten mm -hmm. en daarnaast nog de, de aria's, waarin hele andere gevoelsexpressies aan bod komen je ja. dan kan jij wel naartoe vrijdag zeker? Ach, ik, uh, ik zou er naartoe geweest zijn waren het niet, dat ik al sinds een jaar of twintig denk ik vrouw aanhanger van het COV, Christel Oratoriumkoor onder leiding van Harry Brasser. Al 20 jaar, niet in de filomanie, want die was er toen niet 20 jaar geleden, maar wel 20 jaar lang. Uh, de Matthäus vast op goede vrijdag s'avonds bezoek. Uh, dat is in. een helft job, okay. altijd al ja. 20 jaar. Ik ken hem bijna uit mijn hoofd. En uh, wat heel leuk is voor de uh, uh, mensen die het niet zo goed kennen, is dat, ik weet niet of dat aanstaande vrijdag hier ook gebeurt, een programmaboekje met zowel de Duitsstalige als de Nederlandstalige tekst ernaast. En dan kan je het verhaal ook goed volgen. Dat is bij ons ook zo. En dat is hartstikke goed, want uh, dat is prima. En uh, uh, wat ook vermeld dient te worden voordat ik dat vergeet, is dat de kaarten nog steeds te koop zijn. Tromp. Daar wou ik even naartoe uh, en dan gaan we over naar ja. de classic concepten. Daar hebben we nog, nog twee minuten voor. Kijk eens aan. Uh, ik ben weer blij. <laughs> ik kan wel zien wie er weer aan de andere kant van de tafel zit, dames ja, en heren. <laughs> een beetje plagen mag blijven. Uh, ja. Aanstaande vrijdag ja. aanstaande. om 7 uur s'avonds uh, op het De Mateus Passion. Precies. Er zijn ja. nog kaarten te koop, maar allemaal in Zandvoort. Um, kunt ze, u kunt ze het beste eigenlijk krijgen via de kaartverkoop.eikenlinden.nl site. Um, en er is nog een aardigheid. Um, men krijgt korting als men de kaarten via die site bestelt. Voor www.eikenlinden. Dus, uh, www.eikenlinden.nl eikenlinden.nl. Oké, okay. dat is één woord. Ja, kaartverkoop Plot, Punt nl. Punt .nl, precies. Eh, als er een kaart wordt gekocht, dan wordt er bij het eerste kaartje 5 euro korting. Tweede 10, het derde 15, enzovoort. En dan heb je het zevende kaartje gratis. En als je dan nog meer kaartjes wil, dan begin je van vooraf aan natuurlijk. <laughs> wat kost een kaartje als ik hem nu zou bestellen? Ja, wat is 7 maal 5? Dat is dan toch 35. wel 35 euro. <laughs> nee, dan is dat duidelijk. Maar ik begrijp ook dat ze bij... Uh... k ook, 34 euro. En uh, voor de mensen die dat allemaal lastig vinden... en te bang zijn dat ze te laat zijn... Uh, ik heb nog genoeg kaarten. Okay. Dus mensen zijn van harte welkom. Ja, bij ons ook. Wij hebben nee, gewoon de en, moeite men, uit. Men kan, uh, hopen dat het op een succes is. Ik weet dat wij als Stichting Klasse constant uh, 12 twaalf jaar geleden, 2000, uh, al langer denk ik... 2002, 2003... ook toen onder leiding van Harry Brasser een keer uitgevoerd hebben de Matthäus Pichon. En... Uh, uh, 250... Toeschouwers stond er tijd. En uh, dat was een helft job hoor. En uh, het is natuurlijk wel hele speciale muziek. Ja. Nou, het mooie hiervan vind ik het barok ensemble. Want dan maak je het heel ja. erg authentiek. Ja. Ga je echt ja. terug naar de tijd van toen. Ja. dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. Ja. Het grappige is, ik heb... Uh, Verschillende ja, malen met Harry Brasser samen en ook een barokorkest. Dus Harry Brasser ja. is ooit ook authentiek geweest. Ja. Het uit mogen voeren. Ja. Maar um, het, ja, ik denk dat dat de, het bijzondere is om dat mee te maken: dat het een totaal andere klankleur is dan met de moderne Ja, fest. dat hoor ik. Zeker. Uh, als uh, bij jullie al 250 ja. mensen zouden komen, dan is de verwachting uh, bij uh, u natuurlijk hooggespannen wat er ja. nu gaat komen. Nou, ja. We gaan het uh, zien en horen. Uh, Klasse Klasse. Dat was voor aanstaande. Ja. Vrijdag. En nu gaan we het hebben over... Aan morgen. Zondag. Lort, morgen. Lort. Dus al het rengeweld uh, door. Want er gaat allemaal wat gebeuren. Uh, heb ik begrepen. Ja. En uh, morgen om drie uur... het Stabat Mater van Per College... met vier prachtige solisten. Een prachtige koor, orkest erbij, Onder leiding van Harry Brasser. Niet de minste. Harry Brasser is over de Matthäus Pichon gesproken. Degene die uh, met het COV... Ik denk al veertig jaar lang uh, de Matthäuspersoon uitvoert. Het voorstuk op de Matthäuspersoon is eigenlijk het Stabat Mater. Het Stabat Mater gaat over het verhaal dat uh, uh, Maria kijkt hoe haar uh, zoon overlijdt uh, aan het kruis. Dat is eigenlijk de essentie. Uh, het is niet door uh, Giovanni Battista per geschreven. Maar die heeft het wel uitgevoerd. En die heeft het wel herschreven in de 13e, 14e eeuw. Het is een heel oud stuk en uh, het wordt een prachtige uh, uitvoering morgen. En uh, na de pauze hebben we twee hele mooie cantatas van Bach. Dus Bach is wel hot deze week hot, in ja, het Dus ja, nou, dat, uh, dat is dat niet in de rent aan, aan, aan, aan de paasweek? Dit staat in aan aan het... Dat, ba aan dat het, Bach het, ja. heel erg van ja. naar voren komt. Ja, ja, altijd, ja. altijd. Maar uh, uh, ik uh, ben het eens met Harry Brasser... dat uh, naast Beethoven en, uh, en, en Mozart... Bach toch een van de grootste componisten is geweest. En het is echt onvoorstelbaar... hoe hard die man in zijn leven heeft gewerkt. Als je weet hoeveel contats hij geschreven heeft... het is echt onvoorstelbaar. onvoorstelbaar. En uh, Harry Brasser is een Bach een bach En uh, heeft gezorgd voor een prachtige omlijsting van het hele gebeuren morgenmiddag. Dus als je uitgerend bent, dames en heren, nou, kom het kijken. Zou best, het zou best kunnen, want om 12 uur gaan ze weg. Daarom, dus... we moeten, als ze doorlopen, zijn ze precies om 3 uur in de kerk uitgerust en al. En uh, uh, voor een schamele 5 euro, uh, het is een hele uh, dure productie voor ons. En, uh, en is deze dan uh, duur. Nou, omdat hij werkt met professionele muzikanten. Als je ziet, uh, er is Marion een sopraan. Streek, er is een Liefers ja. zie ik hier staan. Ja. En dat zijn allemaal mensen die uh, voor een brood zingen. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan praat je toch over een andere prijs. Hmm. En er komt een uh, muziek bij, er komt een koortje bij, een koor. En uh, dat is een dure productie, maar dat geeft niet. Dat moeten we één keer in het jaar doen. Maar even voor alle duidelijkheid, dat is op het kerkplein? Dat is op het kerkplein. Half drie gaat de kerk open in de protestantse kerk. Entree vijf euro. En uh, wat we nu al weten is... Uh, dat er geld bij moet. Maar dat geeft niet. Dat ja, moet ook een keer kunnen. Ik kan meer zeggen, Peter. Ja, dat, maar goed, uh, we zijn zuinig geweest de afgelopen jaren. Ik dus we de willen meeste ook... niet bij. Ja, dat is wel fijn. <laughs> ja. Ik heb het inderdaad uh, wel een beetje doorgedrukt dat we dat een keertje moeten doen. Uh, ik wil vast... maar levert, dat levert toch de kwaliteit aan Classic Concert ook? En Juist. Uh, dus dat ik het niet even hier over geld heb, maar nee. zo'n concert wat je ja. dan bovenuit krijgt, ja. Ja. ja dat kost geld, maar ja. dat levert toch de kwaliteit van Classic ben Concert? ben ik volledig met je eens Ben en uh, dat moet ook een keer ja. kunnen. Moet ook een keer ja. kunnen. Wat leuk is om nog even te vermelden, want ik krijg maar twee minuten, dus moet ik heel snel zijn. Uh, 31 oktober, zon. Som dag 31 oktober is. hebben wij van de week de contracten vastgelegd voor Schrik Niet. De Camina Borana voor de pauze. En Op het Venema Plein. Missa Creola na de pauze. Het Venema Plein ken ik niet hier in Zandvoort. Sorry, ik weet niet wat dat is. <laughs> dat heb Ook in haar Dat oh, wordt een grote ja? productie voor okay. de stichting Classic Concerts. En het is leuk te vermelden dat uh, van de week alles uh, vastgelegd is. En uh, daar kijken we natuurlijk ook naar uit. We dat is een hele grote, grote productie. Uh, dat, uh, dat komt gelijk de vraag bij mij op. Uh, eind van het jaar uh, is dat er ook weer een grote productie? Of... Nee, ja. dat is de grote productie. Oh, okay. 31 ja, oktober nee. is ja, het dan. dan ja. he. dat okay. uh, normaal doen we dat in november. Nu kwam het ja, uit op okay. 31 oktober. Ja. Uh, die zijn al te koop. Project, Nee, voorlopig nog, niet. Oh. voorlopig nog niet. Maar ik ga het iedere keer als ik u kom vermelden. Dus ja. uh, die kerk komt vol dan. Nou, nou, dat, nou dat, uh, dus dat denk dan dan ik wel. Ja. Ja. Ja. ja, ja. ja, ja, we pakken uit. We pakken uit. Heel leuk. Ik denk dat dat wel druk gaat worden. Ja. Ja. Uh, er, er zit nog steeds bij mensen achterin hun hoofd uh, die, uh, die uh, optreden Befaamde. carmina Befaamde, 1 september 2000. Ja. Ja. Ja. Dus mensen, mensen willen dat wel zien en horen. Ja. Ja, Ik, dan, ah, dat was wel ongekend. Want ja, was al al ongekend. Ja. Was ja. Ik dank jullie voor je komst. Ik wens jullie veel uh, plezier en mooi luistergenot bij, bij de concerten. Graag gedaan. Dank, dank, okay. dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zin in Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort.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 We'll